Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe tegenslag voor boeren. Ze mogen minder mest gebruiken. Bronnen uit Den Haag zeggen dat dit maandag wordt bekendgemaakt. Deze regel komt vanuit de Europese Unie. Al jaren krijgt Nederland een uitzondering op de Europese regels omdat we een klein land zijn. Maar dat wordt nu ingetrokken. Bij het bemesten van het land wordt stikstof verspreid. En de strengere regels kunnen leiden tot duizenden euro's extra kosten voor boeren. De jongen van 16 die dinsdag bij het trekkerprotest in Heerenveen werd beschoten door de politie, wordt helemaal niet meer vervolgd. Hij werd eerst nog verdacht van poging tot doodslag, zei hij tegen het AD. Begrijp je het? Ik begrijp er echt niks van. Ik ben nergens weer gereden, ik heb ze niet gezien, ik heb... Op filmpjes ook heel duidelijk te zien, ik stond ook achteraan, dus ik kan ook niet eerder op in zijn gereden. Inmiddels is ook volgens het Openbaar Ministerie duidelijk dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Europeanen hebben in de coronajaren massaal de fiets ontdekt. Afgelopen jaar werden volgens de branche meer dan 22 miljoen stuks verkocht. En dat is een nieuw record. In Nederland waren meer dan de helft van de fietsen die werden verkocht trouwens elektrisch. In de rest van Europa is dit 1 op de vier fietsen. En op het Vrijthof in Maastricht maakt ze zich op voor André Rieu. Die geeft daar over een uur zijn eerste concert in een reeks van 15. Een verslaggever van 1 Limburg wilde hem interviewen... maar echt veel tijd had hij daar niet voor. Welkom home. hey, hey hoi. Welkom home, ja dat klopt, ja. ja. Hoe voelt het? Wat denk je? Ja, er is nog een groot concert vanavond. In de Johan Cruijff Arena staan de Rolling Stones. Het optreden zou eigenlijk vorige maand zijn... maar werd toen afgelast omdat Mick Jagger corona had... En nu wordt het ingehaald en de fans lagen al op tijd voor de deur. Ik hoop dat het een, een hele mooie concert wordt. Niet dat ik checken dat het weer afluist. Nog even spannend of het doorgaat. Nee, nee, nee. We gaan er nou vanuit dat hij fit en gezond is. En dan nog het weer. Het is droog vanavond. Morgen af en toe zonnig en een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort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 Weer in het tweede uur. Normaal gesproken hoor je hem een beetje aan het eind van het programma. Maar dit keer heb ik hem eventjes als opener gebruikt van de tweede uur. Van Lorem Ipsum. Een paar weken geleden waren ze hier. 9 juni was het wel te verstaan. Hebben ze hier een gedenkwaardig live optreden laten horen. Vijf nummers hebben ze gespeeld. Dus alleen maar leuk. En ik denk dat ze zowaar bezig zijn om ja, min of meer weer met nieuw materiaal...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 Ik weet het aanvallen, want het was waar.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 die emotie aanspreekt van dat dingen uh, rigoureus kunnen, kunnen ja, omwentelen En dat dat zich uh, dus moet koesteren wat, wat er is.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 nou ja, Frank en ik uh, die spelen, die, ja, we hebben samengewerkt voor het uh, Francis Album Blake uh, Album. Mm -hmm. En uh, ja, we vonden het leuk om samen ook uh, muziek te maken. En uh, in, de, uh, in die tijd dat we in de studio zaten, uh, ja, we hebben we wat uh, dingen uitgeprobeerd, wat, wat, wat nieuwe dingen. En dat, uh, ja, Frank is natuurlijk uh, vronden van Alaska. Nou, dit, dit viel even buiten het alaska vooral mm -hmm. Ook om even wat, uh, ja, het... het, het, het Zeg maar een project waar we wat experimenten in kruis kunnen. En um, eigenlijk werd, begonnen wij met een, uh, ja, een soort opdracht. Want Frank die, uh, die kreeg te horen dat er een, een, een boek gelezen zou worden over tweelingen van dan. Mm -hmm. uh, een fotograaf heeft dat gemaakt. En uh, of wij daar een bijpassendeur bij konden maken. Ja, um, de Dish 12. Um, aan wie kan ik dat uh, vragen? Hoe is, uh, hoe is die naam ontstaan? Ja, ik denk dat ik hem even naar Frank, Frank paas... Uh... <laughs> dat is goed. Dus uh, Frank, uh, jij mag hem uh, beantwoorden. <laughs> <laughs> uh, ja, het uh, ontstaan van Ben namelijk nou, uitleggen dat heel... Uh, heel ja. gaat, dat gaat altijd slecht af eigenlijk. <laughs> <laughs> <laughs> maar uh, en volgens mij uh, vonden wij het op dat moment heel grappig dat het een soort van uh, keuzemenu zou zijn. Dus dat het een soort van dat je gewoon uh, meerdere dishes kan bestellen, weet je. En dit was dan toevallig die 12. Mm. Uh, dat past wel binnen die experimentele uh, kant inderdaad, want we hebben wel ja, ook wel dingen gedaan buiten de comfortzone of, of dingen uh, gedaan die we normaal niet zouden doen. Yeah. En um, uh, zoals laatst een, een, een, een tuinconcept bij een vriend waarbij we vier weken de tijd hadden om wat voor te krijgen en elke week een ander liedje hadden geschreven. Yeah. Uh, nou, dat is wel het, soort, het, het type uh, uh, lol uit muziek halen of experiment dat uh, er ontstaat. Omdat, dat, en dat is leuk, dus het is vooral ook echt wel lol. Yeah. Maar, uh, uh, maar goed, dat, dat, zo ontstond eigenlijk Dish 12. Je kan ons net of zonder saus luisteren. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Um, nou zei uh, Martin net, uh, dat is een opdracht, uh, of tenminste, een, de, dat is een beetje zo ontstaan met, uh, met, een, met een fotograaf uh, erbij. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, zoiets heb ik meegekregen. Uh, het heeft ook een beetje een literaire ondertoon, toch of niet? Nou, ik, ik zou wel graag bedoelen. Dat is uh, Marco Bakker, die fotograaf. Ja. ja.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 uh, en uh, daarom zijn er een heel hoog aantal tweelingen in, uh, in Valdendam. Uh -huh. uh, en ze hebben dus een boek gemaakt uh, met ja, al die tweelingen. Yeah. En, uh, en toen kwamen ze eigenlijk bij, uh, bij ons, omdat uh, nou, ja, Martin, uh, die is de vader van uh, Raven en Midden, een tweeling. Yeah. Uh, die worden morgen zestien. <laughs> en, uh, en die werden geportretteerd in dat, in dat boek. En ik ben uh, de stiefvader van, uh, van Raven en Middin.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 Uh, ja. Dus dat is even mijn ervaring. Uh, ja. Nou ja, Martin, dan hoef ik je verder niet uit te leggen hoe dat dan gaat, denk ik, thuis nee. bij jullie. Nee, nee inderdaad. Nee, mijn vader is zelf ook een familie is er ook aanwezig. Mijn vader is een, een deel van de tweeling. Uh -huh. En uh, ja, dan niet aan de genetische kant. Maar misschien moeder is ook een, uh, een, een van de tweeling. Ja. Het, het, het is alweer waard. Ja. Um, hoor je dat ook terug? Uh, nou ja, wel heel sterk, denk ik terug in Dis 12. Uh, uh, ik, ik stel hem even aan jou, Martin, dus uh, de, vraag. de vraag. Wat is de vraag precies? Nou ja, uh, dat, dat je dat uh, ook heel sterk ook in de muziek uh, terug uh, kunt horen. Mm, ik weet niet of dat heel sterk in Dish 12 terugkomt. Wel uh, in, in ieder geval in ons, het nummer dat wij uh, gecomponeerd hebben voor, uh, voor die release. Ja. Het, uh, de release. Want wat we als inspiratie diende. Uh, ja, voor de rest, ja, DIG12 is een, uh, een, heel, uh, een, een, een heel fijn project waar wij uh, uitgebreid kunnen experimenteren. Dus ja, het is het, het, het een heel, heel uh, ja, tweelingaspect er ook wel een plaats in kunnen willen. Oké, okay. um, is dit eenmalig of uh, komt er misschien nog meer uh, van jullie kant af in dit uh, verband? Uh, ik denk dat er nog wel uh, meer van ons uh, kan komen.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 don't get to choose. The twins prove that one and one are one. They should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 dat is zeker moeilijk. Ja, merk je wel, dat want ja ik zit er dan ook wel eens met die andere pet op van 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, ik vind dat we best wel een rijke provincie hebben wat muzikanten betreft. En uh, talent. Maar hoe sta jij daar tegenover? Nee, zeker. En, en daar, daar komen we ook vaak bij, bij mijn ambitie uh, en ook die van bestuur...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 Uh, ik, ik, ik heb vanmiddag nog gezegd we hebben mensen nodig zoals jij uh, die gewoon wel uh, uh, aandacht geven aan uw talent en daar wel gewoon ook hun nek voor uitsteken. En daar ook gewoon over schrijven en daar aandacht mee uit uh, laten gaan. Ja, uh, ja dat, dat, daar zouden we, als het nog tien jaar kopers in de volgende zouden zijn, dan ben je uh, dan, ja, dan sta je heel sterk. <lacht> ja. uh, en en, en maar dat is echt zo. En kijk, en wat we dus missen in Nederland is gewoon, uh, ja, je, je ziet gewoon dat het, het blijft altijd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 Um, uh, je gaat het niet veranderen. Dus er nee. moet een, een andere weg komen, een andere koers. En, uh, en goed, wil ik zeg al, dat is een veel groter onderwerp. Mm -hmm. uh, dan, want er ligt niet alleen een weg voor de, voor de grote media, maar ook voor de grote platforms. Want ook Spotify gaat geen zak om de kleine. Nee, nee die dat is er echt niet voor kleine indieners. Het ja, ja, is ja. gewoon een, een, een illusie. Dus we moeten andere wegen creëren. En de podia en Apple, en die zijn daarvoor uh, weggelegd. En ik denk ook dat daar de toekomst van, van zowel in Apple als de podia, ligt om daar wel een verschil te maken.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 We zien ook elke ronde weer, dat is een, een, ja, dat is een breed, Je krijgt brede aanvragen, dus heb ja. Gevoel binnen. Ja, Panda Noir zag ik er ook uh, tussen staan. Uh, voormalige deelnemers aan de Rob daar woord. Jonge band ja. uit uh, de buurt hier, uh, uit Haarlem geloof ik. Haarlem, Leiden zelfs. Ja. En um, ook Babs. Ja. Dat is ja, ook, uh, dat de is de ook uh, iemand uh, die behoorlijk uh, bezig is, maar dan wat meer in de hip-hop cultuur.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 de woorden niet gehoord. blijft in een bubbel van Kom voor Je vindt het best blind te blijven. Je vindt het best om blind te blijven. Het is vaak een betere tijd. Wijken voor de werkelijkheid. Je vindt het best blind te blijven. Je voelt het best blind te blijven. So, we'll be still in the stem stemmer, stemmer, tell Weinig die werkelijk stemmen Maar zonder stem je verhaal niet vertelt. Het gaat om je leven Een kwestie van nemen en geven Je kan niet naar verandering streven Zonder een keuze te nemen Het geven van je mening Lees je in fact check of er en Een stemmeis, het is meer dan een quiz In de spits als je niet schiet mis so Het is niet, het is wat het is Snap dat jij je ogen sluit Luistert niet, leed is luid Huivert voor de Jij besluit, ik blijf liever blind, doe het lichtje uit Maar het is onmeterheid uh. Je vindt het best blind te blijven Je vindt het best blind te blijven Maar woorden worden niet gehoord Blijkt in een bubbel van voor Je vindt het best blind te blijven Je vindt het best om blind te blijven hey. Weken voor de werkelijkheid. Je vindt het best te blijven. Je vindt het best blind te blijven. Ja, uh, Babs is dus een van de mensen die uh, een aanvraag had uh, gediend bij de popcorners. Bij NH-pop. Dat kun je nog uh, doen. Nog steeds. Want uh, dan moet je even kijken bij uh, NH-pop. En dan schuine streep. En hapel.nl, Schuine streep popkranjes. Dan kom je er vanzelf op. Uh, daar uh, staat het een en ander op wat je moet doen om uh, eventueel in aanmerking uh, te komen. Het gaat dus om een project. Het gaat om, uh, om ook uh, gewoon een EP. Als je die uit. Uh, of een, uh, een podiumact. Daar is het uh, in het kort om uh, begonnen. Uh, dat is dus allemaal mogelijk. Uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 9 uur. Die zouden we bijna vergeten. Maar ook zij heeft uh, nog een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, ten tijde van uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Cloud Cuckoo. A I for the streets of gold. Desire to find a rabbit hole, a place of trust, a land of hope.